Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 5 centen binda lekker lekker, of je koud en kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel tot ik uit mijn jasje wei. Van je tenk denk, tenk en van je tang tang tang, Shanghai.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 Trommel, I'm going to go to my house. tan, je denk, denk, denk, van je denk, denk, denk. Jede, wie de wit, wied, Shanghai. Maar ja, Mansari is de enige die ik steeds heb liefgehad.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 Daar waar mijn zaarieboog, daar bij die groene doorringbomen, en bij het rijp mais daar wordt mijn zain reis, daar bij die groene doorringbomen, en bij het rijpend mais. Daar wordt mijn zariemark.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 Daar, met daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais, daar woont met Sarimareis. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais, daar woont met Sarimareis. Die groene door, ik boom mij bij het reep van mais Daar wordt de zaar in mijn reis. Mijn nee, no,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 John, ik maak Oren apensnoot Waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet Ik wil je voor geen ander ruilen op nog ik zoveel pijn je haar Al zijn jaren niet gepermanent En is het gebruik van zeepje onbekend oh. Toch zou ik jou niet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 Lied liet je mij ook dikwijls in de kaal, Hij sloeg je vaak een beide ogen blauw. Toch kan slechts maar hij heen ontscheiden, omdat ik zo ver van je hou. Ach, wat een tijd was dat hè Onvergetelijk. Ja, maar het vliegt, hè? He. Het vliegt. Ik draai nu mijn leeftijd om, met een 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Tadadadam, Doet het jou nog ook wat weinig? Als je uit kan wel houden. En wettenswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Het vuurrode wapens, zie reinde, slorie het vuil. De brand weer werkt zo snel. gewapend met hun helmen en hun brandspuit bestrijden zij vol moed, een brandende.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 nu toch gedaan, het kan toch zo niet verder gaan. Marie Isabel, jij bent voor mij het meesterdak. Ik kan niet leven zonder jou voortaan, Lene Marie Isabel. Ja, dat was duo onbekend met Marie.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 1971 voor het eerst, geproduceerd door Alain Le in de b kant was De Zon schijnt voor allen. Het nummer groeide uit tot een wereldhitter is door tientallen artiesten gecoverd. Van Imca Marina tot Sylvia Fredhammer of uh, James Last. Ook Bob Benny nam een versie van het nummer op. Die verscheen op zijn album Diep in mijn hart. Dat was in 1980. En Samantha zong zelfs een Spaanse versie die in het Spaanse hit werd. Nou, De meesten van ons kennen hem als hit van uh, Imca Marina. U hoort hem nu, met Viva España. Die mooie warme reis naar de zon van Spanje. Doet haar werk, met veel plezier. come come come so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 En dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de muziek is beschikbaar gesteld door Kort draaien. Dank daarvoor en zo ook de volgende artiesten. Antje Heeres met Moeders Rijkdom zijn haar kinderen, uiteraard. Moeders Rijkdom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 Kan Marco, les cafés sont corsage pour donner la goutte à son chat. Tous les gars, tous les gars du village et la la la la et la la la la. Comme Marco, quest simple sans le c'est à pouvoir son chat. was er eens in zijn moken een zwart gekuifte knul die zijn hart had verpand aan Patachou ander liedjes en charme en na aander vlude boes. maar van frans wist hij niets rien du tout maar dat kon hem niet beletten om te zingen zoals zij En yeah. toujours zong hij he haar liedjes, maar dan op zijn Jordanees, Sur la place en in de rue de Régalier. Kamerkou, de kafé, zijn kersage. Pour de neil, la cocuta, zijn chat. Doe lekker, doe lekker, de filage. Van je reel, de kintel, Ee, Marco, kijk dat simple, ee, tressage. Vrijs je mee, zeet boer boers, pars, ouusje. Doe lekker, doe de filasie. Van je de getel, van je ril, de getel, del, En ieder vond het prachtig, en ieder vond het goed. En men zei, jongen, een natuurtalent. Alleen zijn uitspraak, kijk, er motie wat Zingt iets of wat met een accent. En toen is hij dan gaan lessen bij een Franse professor. Begon bij Lushieval en dan Le, et dans le pré. Maar die leraar was geen beste. Die kwam uit stadskanaal. En sindsdien zingt hij zijn liedjes. Maracau te krape sangesse, por do nei le e marcou sample tresene, prezi meis heta purfar sau shat, zule ka tule Elsink, met brave Margot. daarvoor nou, voor Lee met O'Johnny. En de volgende dame is Helene Madeleine van Capelle. Nu kent haar beter als Helen, Helentje van Capelle eigenlijk. Eigenlijke ja, eigenlijk naam is Helen, maar wij noemen haar Helentje van Capelle. Geboren in Hilversum op 13 mei 1944. Nederlandse zangeres, die als Helentje van Capelle vooral bekend is geworden met het liedje Naar de speeltuin. Nou, gelukkig heeft ze meerdere nummers gemaakt. Zo ook de volgende. Helentje van Capelle met Flip de Fluiter. Flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, de flip de fluit, de flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, fluit, flinke de fluit, de fluit, de fluit, de fluit, de fluit, de fluit, Met de glimlach van een kind, en hoorden u ze samen? Moeder, nee, vader en dochter, moet ik zeggen.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 22 december 1932. een overleden in Graven op 25 mei 2018. Was een zanger van het Nederlandse lied. En hij begon zijn carrière in de jaren 50. En hij stond geruime tijd onder contract bij platenmaatschappij Telstar. Voor natuurlijk niemand minder dan Jolly Hoes. Diepenbroek was zanger, accordeonist. Een bandleider van de Theo Diepenbroek en de Pipo's. En daarna van Theo en zijn troubadours. Bekendste lied. Zijn bekendste lied uit de periode was met gesloten ogen in 1968...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 Zo alleen. Waar ik ook ben, er weet niemand iets van jou. Niemand weet waar ik jou vinden kan. Eens op een dag, dan zul jij weer voor me staan. Ik denk steeds, ja, ik denk steeds. Ik voel me zo alleen. Eens op een dag, dan zul jij weer voelen staan. Ik denk. Steen steeds daar aan oh, oh, kandidaat! Ik zie zo vaak in mijn dromen, dat jij weer bij mij wilt komen, en je niet voor voed verhoord. Want ik voel me zo alleen